Hamburgers voor Noppers. Oh, oh. Het is zomer. En daarom alleen vrijdag en zaterdag bij C1000. Geen korting, maar gewoon het tweede pakje met vijf runderhamburgers helemaal gratis. Slim bezig, C1000. Vijf uur. Dit is Radio 1. De Radio 1 Sportzomer. Lucella Carrasso en Tom van het Heck. Het is de dag waarop een aantal Nederlandse renners moet passen in de Tour. Maar in komend uur wel de ontknoping van deze rit der ritten in deze Tour. Eerst krijgt u het NOS nieuws van Rachid Finch. Goedemiddag, de Tweede Kamer staat achter de miljardensteun aan noodleidende Spaanse banken. De Eurolanden willen die banken 100 miljard lenen. En mogelijk wordt de eerste 30 miljard nog deze maand overgemaakt. Een ruime meerderheid gaf minister De Jager vanmiddag steun voor de maatregel. De PVV, SP, ChristenUnie, SGP, Partij voor de Dieren... en de groep Kortenhoeve hernandez zijn tegen. De Kamercommissie van Financiën kwam terug van reces voor de goedkeuring. Ook de voorstanders van steun benadrukten... dat Spanje aan zware voorwaarden moet voldoen... en dat de bestuurders van banken echt geen bonussen meer mogen krijgen... zoals is afgesproken. Financieel woordvoerder van de PvdA, Plasterk. Ik wil het echt niet hebben dat wij hier garant staan... voor het herkapitaliseren van een Spaanse bank... en dat men vervolgens in het nieuws zou kunnen lezen... dat er mensen daar fluitend weglopen met grote bedragen. De jager heeft gezegd dat hij erop zal aandringen... dat goed wordt toegezien op naleving van de afspraken. De auto die dinsdagochtend in Marum uitbrandde... blijkt een vluchtauto te zijn waar de politie naar op zoek was. De auto is gebruikt bij een moord in het Groningse dorp. Dinsdag werd een 40-jarige man doodgeschoten... voor de ingang van een zwembad... Omstanders zagen erna een auto met gouden letters met hoge snelheid wegrijden. Even later werd de uitgebrande auto gevonden. Omdat de auto verwoest was, kon de politie niet direct vaststellen of het om de vluchtauto ging. Na technisch onderzoek blijkt dat wel het geval te zijn. De politie is nog steeds op zoek naar de bestuurder van de auto. We hebben niet direct informatie op basis waarvan wij zeggen van oh, in die hoek moeten we het zoeken... Dat maakt ook dat we het onderzoek heel breed insteken... en dat maakt tegelijkertijd ook dat het wel eens wat langer kan gaan duren... voordat we echt conclusies kunnen trekken. In de Franse Alpen wordt nog altijd gezocht naar vier vermisten na een lawine. Bij de lawine zijn negen bergbeklimmers omgekomen. Het is het ernstigste ongeval in de Franse Alpen in tien jaar tijd. Alpinisten werden bedolven onder de sneeuw op de Mont Maudit, een berg in de buurt van de Mont Blanc. De slachtoffers zijn Duitsers, Britten, Spanjaarden en een Zwitser. Het is het vierde dodelijke ongeluk in de Alpen in korte tijd. Vorige week kwamen bij twee ongelukken in Zwitserland zeven klimmers om. En zaterdag kwam in Zwitserland een Nederlandse man om het leven. Hij gleed uit en stortte 700 meter naar beneden. Het kantoorgebouw van Rijkswaterstaat bij Utrecht... is waarschijnlijk gaan trillen door een probleem met betonstaalkabels. Dat zeggen experts tegen het tv-programma 1Vandaag. Het gaat om de staalkabels die verwerkt zijn in de betonconstructie. De Rijksgebouwendienst zegt te onderzoeken... of de trillingen inderdaad werden veroorzaakt door de staalkabels. Een man die zijn eigen geldwagen heeft beroofd in Ridderkerk... heeft twee jaar cel gekregen. Ook moet hij het gestolen bedrag van 637.000 euro terugbetalen... aan zijn voormalige werkgever, het waar, waardetransportbedrijf Brinks. De diefstal werd vorig jaar oktober gepleegd... bij een kantoor van de Rabobank in het centrum van Ridderkerk. Een tweede verdachte en het buitgemaakte geld zijn nog spoorloos. In Cassobureau Streetes wordt vandaag overspoeld... door duizenden e-mails en telefoontjes van bezorgde mensen... Die reageren op een mail die lijkt te zijn verstuurd door het incassobureau... maar in feite van internetcriminelen komt. In de mail staat dat mensen een betalingsachterstand hebben... en dat ze op een link moeten klikken om hun vordering te bekijken. Zodra ze die link aanklikken wordt er geprobeerd... een kwaadaardig programma te installeren, zogeheten malware. Streetus adviseert mensen die e-mail te verwijderen. Wie op de link heeft geklikt moet zijn virusscanner updaten... en de pc laten scannen. In het zuidwesten van Japan zijn elf mensen omgekomen door noodweer. De hevige regen- en onweersbuien trokken vanochtend over het eiland Kyushu. Op sommige plaatsen viel 500 mm regen, record. Zeker 15 mensen worden nog vermist. De zoektocht naar hen wordt bemoeilijk... doordat veel wegen door aardverschuivingen onbegaanbaar zijn. Ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Dan het weer. Vanavond droog met opklaringen en vanuit het zuiden geleidelijk steeds meer wolkenvelden. Morgen bewolkt en regenachtig. Middagtemperatuur ligt dan rond 18 graden. Ook zaterdag is het nat, maar zondag neemt de buienkans flink af. ANB-verkeersinformatie. De meeste vertraging heeft de verkeer rond Amsterdam en bij Arnhem. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... staat voor knooppunt Watergraas meer 4 kilometer file. Dat komt door de drukte op de ring van Amsterdam. En dat komt weer door de werkzaamheden in de Eitunnel. Op de A10 Oost en Noord richting Zaanstad... rijdt het langzaam tussen knooppunt Nieuwe Meer en Schenningwoude... over 12 kilometer. Op de A27 Utrecht-Almere is een ongeluk gebeurd. Voor knooppunt 1 Mes staat 2 kilometer. De linker is dicht. De A50 Arnhem richting Os is dicht tussen knopend Valburg en knopend Ewijk na een ernstig ongeluk. Waarschijnlijk gaat de weg pas om 6 uur weer open. Staan in beide richtingen files van 5 kilometer. En verkeer richting Eindhoven kan omrijden vanaf knopend Valburg over de A15 en de A2. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Veel organisaties denken na over wendbaarheid. Maar hoe word je wendbaar?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 Ga voor meer informatie naar hollanddoc.nl. Uw prospect wordt duurzame klantrelatie. Met CRM-software van Archie. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Tom van Teck en Lucella Carasso. De Tour. Acht minuten over vijf. Terug naar de Tour. Wij verwachten de finish tussen kwart voor zes en zes. En uh, we rekenen het nieuws in met uh, drie koplopers, met erachter op een minuut uh, Lauwers en Dam en Seurissen er nog ergens tussenin, Gio. Uh, ja, die situatie is even anders geweest, want op een gegeven moment hadden we twee kooplopers. Ik had er al voor gewaarschuwd. Die afdaling van de Molaar is een linker, vooral vervelende haarspeldbochtjes waar je hoog zo die bocht induikt en dan bijna over je voorwiel heen gaat. Daar zagen we het gebeuren, hoor. Kieselowski moest remmen in die bocht, verstuurde zich een klein beetje. Dan zag je dat Pierre Rolland erachter nog harder moest remmen en die ging uiteindelijk onderuit en die rijdt nu met de broek aan de linkerkant behoorlijk geschaafd. Hij is hard op zijn heup gevallen. Maar maar Roland is geen banger, hoor. Dat is uh, toch wel uh, goed te zien. Want je zag het daarna dat hij vol gas naar beneden ging. En inmiddels alweer aansluiting heeft gekregen bij uh, Kirienka en Kiselevski. Kirienka die trouwens makkelijk om hem heen kon sturen. Naar die valpartij. Drie man dus aan de leiding. Daarachter dus inderdaad die De Daarachter moet ook nog ergens ten dam zitten. En op drie minuten en twaalf seconden rijdt de groep met de gele truidrager. Waar Ivan Basso het toch uh, knap moeilijk heeft om daar het tempo bij te houden. Ik kijk ook nog naar Christophe Kern aan. Aan de achterkant van dat pelotonnetje. Zij dus in de afdaling. En inmiddels komt ook Seurensen weer bij de drie aan de leiding. En dat betekent dat we als we straks gaan beginnen. Aan de beklimming van Latous Svier Dat we vier koplopers hebben als er niks geks gebeurt. Maar Sebastian, jij zit nog achter een mannetje in het oranje. Dat is uh, Laurens ten Dam. En die rijdt op 1 minuut en 25 seconden van de koplopers. Komt dus niet dichterbij in die afdaling. Sterker nog verliest dus uh, nog weer steeds wat uh, seconden. En heeft ook gezelschap gekregen van achteruit van een uh, renner in het zwart met lichtblauw met uh, wit en dan weten de kennis dat het gaat om Peter Velits van die Omega Pharma Quickstep ploeg de Belgische ploeg Laurens de Dam en Velits dus op de posities 5 en 6 momenteel in deze etappe maar het feit is dat Velits er ook bij is gekomen is ook niet echt een goed teken zij dus ook wel al dik in de laatste 25 kilometer van deze etappe en de groep gele trui rijdt op dik drie minuten van de vier koplopers. Bart Voskamp, die vier koplopers, zit daar nog een verrassing tussen voor jou? Mm, nee, ik denk dat ze redelijk aan elkaar gewaagd zijn. Maar we hebben de krachtverschillen op de vorige wel gezien. Kijk, Seurus is de minste, maar die, heeft, die jongen heeft zo verschrikkelijk veel karakter. Die, uh, die, ja, die zit te schudden en te hengsten op zijn fiets om uh, terug te komen. En, nou, het is hem gelukt. Ik, ik blijf toch een beetje bij dat die, uh, dat die Roland uh, de beste indruk maakte. Dus we krijgen zeker een hele mooie strijd. Ik denk ook wel dat ze wegblijven. Dus misschien moeten we ons een beetje focussen op de kopgroep... Voor, uh, voor wat betreft de ritzegen. Nou, en dit zijn één dag, dag vliegen. Die zijn niet verder van belang voor het algemeen klassement? Nee, die zijn niet belangrijk voor het klassement. Anders uh, had de ploeg van Wiggins natuurlijk al oh, meer jacht ze gemaakt. Gaan ja, die, ze houden ze gewoon op, op afstand. En uh, de ploeg van Wiggins rijdt een dusdanig tempo... dat je ook niet echt uh, de neiging krijgt van... goh, laat we eens even, even gaan demoreren. Die Roland die, uh, die valt dan even, weliswaar niet in, in enorme hoge snelheid, maar toch uh, je ziet een soort reflexfiets oppakken, boem uh, door. En dan is dan je eerstvolgende bocht. Hoe, hoe, dat vroeg ik me af, als je dan weer drie bochten bent, kan ik me iets voorstellen. Maar zo'n eerstvolgende bocht dan? Nou, als je dus, val, als je een afdaling rijdt en jij rijdt uh, bij, je, bij je medegezellen in het wiel, en zij sturen een bocht door, en jij neemt dezelfde bocht en jij glijdt weg. Ja, dan ga je echt twijfelen over je banden en uh, over dat soort zaken. Dan, kijk, dan sta je echt geparkeerd vo de, de volgende bochten. Maar in dit geval was het gewoon een inschattingsfoutje. Hij moest de Bruce remmen, waardoor hij uh, slipte en wegleed. Dus dan weet je gewoon, het ligt niet aan mezelf. Ik heb gewoon uh, een, uh, verkeerd geremd. En dan durf je ook wel weer terug naar beneden uh, vol gas te geven. Maar je zegt wel, als je ze zo naar beneden ziet gaan, uh, ik kan me moeilijk voorstellen dat ik het zelf ook kanaal heb. Hè? Ja, ik, ik, ik begrijp wel dat mijn moeder altijd de tuinen ging als, uh, als de, de Dat etappes dit, dit soort dingen bezig zijn. En ik moet wel zeggen, op televisie ziet het er spectaculairder uit als dat je zelf op de fiets zit. Het is zelfs als je auto rijdt naast iemand of je zit zelf achterstuurt. Tenminste, ik heb het wel, dan voel wat, ik wat me gemakkelijker. Wat zag gemak. jij zo'n ravijn waar, waar ze langs scheren? Ja, je ziet het wel, hoor. Ik bedoel, als je daar langs rijdt, je kijkt naar beneden, je denkt, nou ja, goed. Uh, als je nu even een klabbandje krijgt, ja, dan, uh, dan is het einde oefening. En dat maar, denk je ook echt. Nou, als je in de bus zit, heb je daar tijd voor. Maar deze jongens rijden voor een ritoverwinning. Dan denk je daar niet aan. Dan ben je alleen maar bezig van uh, wegblijven. Nou, dat lukt. En dan is het nog even anticiperen op je, op je, op je, op je medevluchters. Hoe goed zijn ze? Wie moet ik in de gaten houden? Ja, dan ben je al, al geestelijk ben je al bezig met de klin... terwijl je in de afdaling zit. Nog één vraag. We gaan met die vier, de laatste klimmen in, die gaan we waarschijnlijk wel om die ritzeker strijden. Maar daarachter verwachten we toch hopelijk voor het klassement ook nog wel een wedstrijd. He? Ik hoop het wel. We hebben elke keer een wedstrijd in een wedstrijd. En dat is het mooie van wielrennen. We kunnen alles goed volgen via radio, TV met alle commenta commentaren. Dus we hebben de koplopers voor de ritwinst. En daarachter rijden we nog een, een, een wedstrijd voor het klassement. En we hebben al Jurgen van den Broek genoemd. Ja, ik denk dat het een van de weinigen is die de benen heeft en het lef heeft. Dus ja, ik hoop dat hij nog een keer de knuppel in het ook gooit. Ja, want hij staat. Laten even kijken nu op 4 minuut 48 achterstand op Wiggins. Dus die gaan ze wel halen als die er vandoor gaat? No, die gaan ze niet direct op het wiel springen. Kijk, Wiggins en zijn ploeg, die hebben het gewoon wel uitgedacht. Die staan ruim voor, dus ze hebben de beste tijdrijders. Voor hun is het gewoon zaak te volgen. En dan mag er een, eentje een keer een halve minuut pakken of sommige minuut. Ze blijven gewoon rustig doorrijden. En uiteindelijk richting de finish geven ze gas. En dan blijven er nog drie of vier in het wiel spattelen. Ketchup, Heerlijk, hè? De ketchup-song. Vier koplovers waren er. Of zijn die er nog steeds, Gio Lippens? Nee, die zijn er niet meer. Het zijn er weer twee. Want uh, het is Kieselowski die het uh, tempo omhoog schroefde... op het moment dat de klim naar Latoussvier begon. En eerlijk gezegd moet ik zeggen, het is de klim naar de croix de Fer, maar dan van de andere kant. Want eerst gaan ze dan weer de hoogte in richting de croix de Fer. Het is maar goed dat de mannen in de afdaling, de achterblijvers, dat die de Molaar nog moeten nemen. Want anders zouden ze elkaar tegenkomen daar op die weg. En dan gaat het op een gegeven moment naar rechts. En dan straks draaien we dan dus af naar rechts naar La Tousfier. Twee koplopers, Kieselowski, want die kreeg Pierre Rolland meteen met zich mee. De man die dus gevallen is in de afdaling van de Molaar, maar die daar weinig last van schijnt te hebben. En hij hij sprong meteen in het wiel mee met uh, Kieserlofsky. Daarachter Kirienka en Seurensen. Gemeld op 10 seconden. Dan op 1 minuut en 15 seconden hebben we Tendam en Velits. En dan op 2 minuten en 55 seconden Daniel Martin en Kesiakov. De man die vanavond in ieder geval de bonnetjestrui mag aantrekken. Want uh, hem kan niets meer overkomen. Zo groot is zijn voorsprong op de rest. Of Seurensen zou nog de etappe moeten gaan winnen. Dan zou hij 25 punten pakken. En dan uh, zou het nog link kunnen worden voor Kessie... Maar dat zie ik niet gebeuren met die Roland en Kieselowski. Die wegrijden, hoewel die twee die komen er weer aan, hoor. Want ik zie ze daar rijden. Kirienka en Seurzen. Seurzen hoekig, schokschouderend. Probeert dat tempo van die Kirienka bij te benen. En zo komen ze daar vooraan weer bij elkaar. En daarachter die hele grote groep. Sebastian, hebben bent aan de kant gaan staan. Heb je ze zien voorbij komen en heb je een ja. Nederlander gezien? Ja, zeker weten. Pieter Wening zit er nog bij in een groep van 24. Dat waren het er, nu nog 23. Want Christophe Kerk... En is daar als een van de eerste afgegaan. En ik heb het idee dat die uh, groep over Daniel Martin en kiezer los over Kesjakov heen is gegaan. Want ik heb het idee dat de Astana-renner die nu vlak voor ons rijdt, dat dat inderdaad Kesja... Uh, nee, dat is nog niet Kesjakov, Het is Vinokurov. Vinokurov moet eraf met Ivan Basso daarbij bij hem in de buurt. En dan zit Pieter Wening nog ietsje verder naar voren in die groep met Bradley Wiggins daar in vierde positie, Gio. Ik heb het idee dat er Even wat winnen wordt. Nou, jij gaat in elk geval ook Daniel Martin oprapen. Want die uh, zakt terug vanuit de kop van de wedstrijd naar uh, dat uh, peloton. Waar we inderdaad ook zien dat Basso en uh, Vinokourov We er weer af moeten. Maar ja, dat was uh, zojuist op de Croix de Fer Was dat ook al zo. Zij zijn er gewoon in de afdaling weer aangekomen. Net voor de Molaar. Vooraan de situatie. Daar zagen we een demarage weer van Kirienka. Roland kon volgen. Kizelowski kon volgen. En het ziet er naar uit dat Seurissen het kind van de rekening is. Is. En nu kijk ik weer naar dat uh, peloton waar het nu Richie Port is, die de leiding heeft. Uh, de man van Sky, hij moet daar op kop gaan rijden. Christopher Froome in het uh, wiel. En dan uh, zien we dat uh, de gele truitrager daar weer goed achter zit. En hier is een van de mannen van Bradley Wiggins overboord, Michael Rogers. Hij heeft zijn werk gedaan. Hij mag zich laten afzakken op drie minuten en 31 seconden van de koplopers. Ze hebben nog Bart Voskamp heel wat uh, te klimmen, wat kilometers te klimmen. Kan jij zien wat ongeveer als naar die Berg kijkt, het beste moment is om, om een aanval op Wiggins te doen, stel dat je dat zou willen. Het, het, ja, het ligt een beetje van het moment af. Je moet ook een beetje aanvoelen van hoe jouw benen zijn en uh, een inschatting maken van uh, wat de anderen doen. En dan hoeft, Het kan dat op een stijlstukje zijn, het kan op een minder stijlstukje zijn, maar ja, zoals ik het nu uh, zie, lijkt mij het heel erg georganiseerd. We hebben net al gehoord dat Roger straf is. Dus hij heeft nog uh, Vloem en, en Poort. Nou, ik verwacht dat die Poort die hele klim gewoon op kop rijdt. En dat, uh, dat Vloem nog niet eens uit zijn hok hoeft te komen om te counteren. Maar goed, uh, we gaan het zien. Ik, ik hoop wel dat er wat strijd is, dat ze durven. Het is een hele lange, relatief gelijkmatige klim. In het begin wat uh, steiler. Eigenlijk zitten we nu op het stijlste stukje. Uh, is dat in het voordeel van een, een, een volger, als we hem zo onaardig gezegd zouden mogen noemen, als Wiggins? Uh, Wiggins is niet iemand van de, van de, van de steile klim. Alhoewel we uh, van de week wel hebben gezien dat op de steile eerste bergrit ook makkelijk mee kon. Maar het is, het is een flyer, het is een, van de oorsprong een tijdrijder. Uh, die vermogen kan trappen, die af is gaan vallen. Dus en dit is een relatief gunstige klim? Uh, ja, hem. ik denk dat hij alles momenteel aan kan. Maar dit is zijn meest gunstige scenario... dat het een klim is waar hij in het zaden kan blijven zitten... en met zijn lichte oh, pielverzetje, zoals we dan zeggen, ja. rustig kan volgen. Zijn dus lichte pielverzetje? Ja, dan pielt hij een beetje mee rond. Leg even uit wat het lichte pielverzetje is. Nou ja, je ziet, je ziet, hij rijdt één à twee tanden lichter als zijn concurrentie. Dus uh, dat betekent dat hij, dat hij zijn benen relatief wat kan sparen. Hij hoeft niet heel hard te, te duwen om, uh, om te volgen of te demoreren. Hij, hij draait als een tijdrijder heel mooi, uh, mooi versnellingje rond. En hij is zelf ook afgevallen om dit soort bergen beter aan te kunnen. Ja, ik van jou? Dat, dat scheelt heel veel. Als je, als je een kilo of acht afhaalt, dat zijn wel 16 bidonnen die je niet hoeft mee te slepen. <laughs> 16 bidommen die je niet hoeft mee te slepen. Gio, wij dromen ervan, maar we kijken voorlopig naar de kopgroep en de strijd erachter. Hè. Ja, zeker de strijd erachter. Waar het voorlopig nog niet echt een strijd is hoor. Want het is voorlopig nog de ploeg van Sky. die daar het tempo bepaalt. Ik zei het al, Rogers die moest eraf. Hij heeft het werk gedaan. Dus hij kan vertrekken. Maar dat betekent nog altijd wel dat Bradley Wiggins twee knechten heeft. in een luxe positie. Dus verkeerd als gele truitrager. De kopgroep die bestaat weer uit vier man. Want die Seurensen heeft weer kunnen aansluiten hoor. Bij Roland, Kirienka en Kieselowski. Het is een kat met negen levens. of zeven levens. Zij uh, zit er weer bij in die toch wel wat uh, lastige stijl van hem. Hij kan aardig klimmen hoor, zeker. Het is uh, best goede klimmen, maar het ziet er allemaal niet even gestroomlijnd uit. De mond uh, wagenwijd open. En zo hangt hij dan daar aan het laatste wiel. Terwijl Kieselowski daar het tempo bepaalt. Die is de enige die staat op de pedalen. Dan zien we daar uh, Roland in het wiel gewoon zitten. En nu ook uh, Kirienka gewoon weer uh, in het zadel. Rustig daar klimmen op de uh, beklimming van Latoussvier. Ze hebben nog 15 kilometer te koersen. Daarachter... Dus... Dus nog steeds, Dam en Velits. En dan die hele grote groep. Wat gaat daar er allemaal weer af? Daar uh, moet Pieter Wening inmiddels uh, ten, uh, ja, de groep gele trui laten gaan. Heeft dat shirt van Green Edge helemaal opengeritst. Nog wel een uh, goed geconcentreerde blik hoor bij Pieter Wening. Maar ja, het zat er natuurlijk al in. Achter, uh, naar achteren gevallen vanuit die vroege vlucht. En nu moet hij dan die groep met gele trui ook laten gaan. Het is geen schande. Maar wel jammer dat de Nederlander eruit is. Michael Scherel is de volgende die we... Uh, gaan oppikken. Ja, Cherel inderdaad van de En dan gaat ook Alejandro Valverde eraf. Alejandro Valverde, ook meegezeten nog in die lange vlucht van de dag. Moet nu ook de groep uh, laten gaan. De groep gele trui. Waar Radio Shack nog met een aantal renners goed is vertegenwoordigd. Maar natuurlijk Vroom en Poort. De renners zijn die het tempo bepalen. En dan in derde positie zit de gele trui van Bradley Wiggins. In die typische stijl met een beetje die, die lange, zo rustig aflopende rug. Laat ik het zomaar omschrijven. Ze hebben de Mee. Goed te zien omdat er iemand, nee, wat zeg ik? De wind een beetje tegen. Schijnt tegen, omdat er iemand met een uh, Noorse vlag daar eventjes weer staat langs de kant van de weg. Maar echt veel wind waait er niet. En het is ook een beetje windstil wat betreft de aanvallen, want Canel Evans valt hier nog niet aan. Ja, nog vaker gedraaid uh, Light uh, Café. Marco Verhoef is hier. Marco, wij zitten hier zonder ramen. Vanochtend was het natuurlijk helemaal bal. Stromende regen, is het inmiddels ietsje beter buiten? Nou, het is uh, veel beter buiten. Het is droog. Eigenlijk in het hele land inmiddels. laatste buizen zijn ook in het noordoosten verdwenen. Het is opgeklaard, de zon schijnt. Ja, het ziet er gewoon even, even prachtig uit. Een intermezzo, helaas. Ik wou en, zeggen, de ja, nadruk op even. zo Ja, te horen. inderdaad, het is uh, wisselvallig. Maar goed, we moeten er nu gewoon even van genieten. En het duurt <lacht> nog wel eventjes voordat de er neerslag eraan komt. Ja, wij dan misschien niet. Maar de mensen die uh, nu naar buiten gaan. Hebben we een paar kunnen. uurtjes, Marco? Ja, zeker. Ja, en waarschijnlijk wel totdat de meeste mensen naar bed gaan. Uh, er komt wel weer meer bewolking aan, maar dat is vooral voor de late avond en de nacht. En dan gaat het in de nacht ook weer regenen, want er komt ook weer gewoon een nieuwe storing over. En dan wordt het dus duidelijk een stuk natter. En morgen? Ja, het zou wel eens een beetje mee kunnen vallen. Ik heb nu een beetje het idee dat de meeste neerslag in de ochtend gaat overtrekken, in de vroege ochtend zelfs, zodat het in het noorden wat langer blijft hangen. Maar dat het daarna van het zuidwesten uit toch wel wat droger wordt. Misschien een beetje zon erbij. Het zal niet helemaal droog zijn, want er komen er ook weer buien achteraan. Maar het, het weerbeeld ziet er dan toch weer iets vriendelijker uit... zeker als de zon even gaatje raadje weet te vinden. Want je zit natuurlijk ook te denken aan die mensen... die nu gaan kamperen in Nederland, die vakantie hebben. Wat voor weekend krijgen die? En nou, de rest van Nederland? Ja, nou, ja, het blijft voorlopig gewoon wisselvallig. En dat betekent dat we alle dagen kans hebben op neerslag. En morgen zal er wat meer neerslag vallen, vooral in de ochtend. Zaterdag vallen er een aantal stevige buien en is het soms ook behoorlijk nat. En zondag neemt dan die neerslagkans geleidelijk iets af. Nou, tussen de buien doorschijnt de zon. En die momenten moet je dan maar in oogenschouw nemen. Want die zijn natuurlijk gewoon heel vrij. Dat zullen wij doen als wij naar buiten gaan. Ja we gaan weer naar buiten, want we gaan naar Frankrijk. Daar is lekker weer, eh, Gio. En wij hopen natuurlijk wel op enige ontwikkelingen op die slotklim. Ja, ik weet het niet hoor. Het lijkt alsof het een beetje status quo is. Zowel in de kopgroep als in die achtervolgende groep. Want niemand die daar probeert en ook niemand die probeert uit die kopgroep weg te rijden. Misschien dat ze denken: het is nog iets te ver weg met nog 12,8 kilometer te gaan. Want daar zie ik ze dan rijden hoor. Kirijenka daar aan de leiding. Dan Roland, dan Kieselowski en Seurensen. Dat zijn de mannen aan de leiding. Overigens, Kessia Kov kan op zeker die bolletjes draaien aantrekken. Want de nummer 2 in het klassement. Nadat ze de Col de Molaar hebben gepasseerd. Chris Anker kan er niet meer voorbij. Die komt twee puntjes tekort als hij de etappe al zou gaan winnen hier. En, ja, en eerlijk gezegd aan zijn stijl te zien. Heb ik het gevoel dat hij dadelijk toch de eerste is die overboord gaat. Als het tempo in die kopgroep nog omhoog gaat. Maar dat soort dingen daar moet je altijd mee oppassen. Want dan word je vaak hard om de oren geslagen. Dan zul je juist zien dat die Chris Anker het straks nog gaat proberen. Maar die vier koplopers dus ja die rijden daar nog steeds uh, bij elkaar. In ieder geval in slagorde. Die berg op. We weten dat Laurens ten Dam en Peter Velits daar nog steeds ergens achter moeten rijden. Op een ah, bijna kleine twee minuten. Veel meer zal het niet zijn. En dan daarachter inmiddels op 2.45. Het verschil wordt kleiner. Die grote groep met Cadel Evans. Met natuurlijk ook Bradley Wiggins. Met al die mannen die die gele trui van Wiggins willen aanvallen. Zouden gaan aanvallen. Hadden ze ook beloofd. Jurgen van der Broek deed het gisteren nog. De Belg zit in vierde positie momenteel. We gaan even voorbij onze Belgische collega. Die zal ongetwijfeld wachten. Op het moment dat uh, de renner van Lotto Belisol weer in de avond gaat. Maar dat doet hij maar niet. Zitten ze in vierde positie achter Froome en Poort en uh, Wiggins. Dat zijn de eerste. Dan dus zit Van der Broek. Dan met het nummer 1, Cadel Evans. Daar zit Nibali achter met Van Garderen in het uh, wit. Daar zitten dan uh, een aantal renners Daar zit een aantal renners bij van Radio Shack Met Kleuden daarbij. Met uh, Frank Slek natuurlijk daarbij. Met Horner die daarbij zit. Teruggevallen van voren. Zubel Diaz zit erbij. Coppel zit er nog bij. De Fransman Roach zit er nog bij. Kobo Acebo, de man die we natuurlijk kennen van de Vuelta van vorig jaar. En die jonge Thibaut Pino zit er nog bij. Dan denk ik dat ik zo'n beetje de meeste renners wel heb genoemd die in deze elite groep bij elkaar zitten. Maar het is rustig. Het is stil. Er gebeurt eigenlijk helemaal niet zoveel in een fase van die klim naar Latuswieren, waar het tempo hoog wordt gehouden door de skyrenners boven de 20 per uur. En waar het ook een beetje rustig is langs de kant van de weg. En dat valt me toch eigenlijk ook wel op. Het staat niet rijden dik hierop laten zwieren. Het is vrij rustig in, deze deel, in dit deel van de klim. 2.40. Het verschil tussen de koplopers en deze groep waar het maar wachten is en wachten is en wachten is. Bart Voskamp. Wachten, wachten, wachten tot er iets of iemand gaat en durft een echte klassemensrijder. Hè? En, en eh, nou denken wij vaak ja, ga dan, ga dan. Maar je moet ook voelen dat je kan gaan. Ja, het is natuurlijk nog, uh, nog ver. Het is 12 kilometer. En uh, met alle respect, het is nu een beetje een platte kool voor die mannen. Die hebben wel uh, steilere klimmen gehad in deze rit. Dus wil je wegrijden, ja, dan zul je een gat moeten slaan en dan zul je toch nog bijna een half uur vooruit moeten kunnen rijden. Dus ja, het is, het is nog best ver. En denk je daarmee van nou met een kilometer of 3,5, 4 of zo, dan grondig iemand, maar ja, dan is de tijdwinst die je kunt boeken natuurlijk ook niet al te groot meer. Hè? Nee, maar uh, Team Sky heeft nog, uh, nog twee hele goede knechten. Dus uh, die, uh, ja, die zullen het beperken, die voeren het tempo iets op. Die gaan, die gaan in plaats van 20, gaan ze gewoon 23 rijden. En dan kun je mooi demoreren. Uh, waar stoj je Gebeuren. heen, Mart? Want Gio. wat gebeurt er, Gio. Ja, er gebeurt van alles. Uh, het was eerst uh, was het, uh, even kijken, hoor. Wie sprong dan nou als eerste weg? Uh, Brejkovic was natuurlijk de eerste die wegsprong. sprong. Daarna was het Thibaut Pinot. En nu zien we een aanval van Jurgen van der Broek. En dan zullen onze Vlaamse collega's hier een eindje verderop. Die zullen nu toch langzamerhand op hun stoeltjes gaan staan. Want hij heeft het aangekondigd. Hij heeft zich gisteren verschrikkelijk geërgerd aan het passieve gedrag van enkele toerfavorieten. Onder andere Cadel Evers van den Broek zei, als zij niet aanvallen, ja wat willen ze dan? Dan gaan ze die tour nooit winnen. En nu kijken we van boven naar die groep. Maar we weten nog steeds dat daar vooraan vier man op kop rijden. Roland, Kirienka, Seurensen en Kieselowski. En we krijgen daar een aanval van Pierre Roland. Ja natuurlijk, daar moet het ook gaan gebeuren. Het gaat daar om de etappezege. De man met de gekwetste linkerhoep springt daar weg uit de kopgroep en krijgt Kieselowski in zijn wiel mee. Maar wat veel belangrijker is, Sebas, wat gebeurt erachter? Springen die mannen in die groep met die gele trui nog achter van de broek aan? Nee, dat doen ze nog niet. Die rijdt daar nog steeds Jurgen van der Broek, daar uh, ietsje voor dat groepje uit. Veel iets, zwemt daar inmiddels tussen. En Sky, Sky rijdt gewoon tempo, rijdt gewoon tempo in deze groep met Bradley Wiggins. Zij komen nu door bij een punt waar ik weer uh, de stopwords had ingedrukt. 17 seconden, terwijl ik een enorme storing hoor op mijn koptelefoon. Ik hoop dat ik nog goed te, te horen ben door de radioluisteraars. Daar gaat het om. 17 seconden in ieder geval is de voorsprong van Jurgen van der Broek. En de Skyrenners, Gio, rijden hier gewoon tempo. Ja, die blijven gewoon tempo rijden. Die houden dat tempo strak. Dat hebben we natuurlijk in het verleden vaker gezien. Met goede ploegen rond een gele truidrager. Wat dacht je van die ploeg van Lens, Armstrong? Wat dacht je van Indoor in het verleden? Bernard Rino, Ja, die lieten zich niet gek maken door tempoversnellingen. Die bleven gewoon in eigen tempo rijden. En dat doet natuurlijk Bradley Wiggins op dit moment ook hoor. Dat is toch uh, de beste recept om uh, heel boven te komen. Want als hij gaat reageren op iedere uitval, dan sloopt hij zichzelf. Nee, dat is de wijze les natuurlijk. Die iedere man die een uh, gooi wil doen naar de gele trui in zijn hoofd moet uh, prenten. En dan kijk ik daar naar uh, Brajkovic. Dan kijk ik naar Van der Broek en uh, Pinault. De drie man die er achteraan uh, rijden. Die zijn weggesprongen dus uit die groep. Twee minuten en 38 seconden is nog maar het verschil tussen de gele trui en de koplopers Roland en uh, Kizerlowski. Mart Voskamp, dit was toch wat wij hoopten. Uh, van de Broek is weer de man uh, die durft. Hè? Terwijl hij in het klassement misschien niet op een positie staat om. Maar hij kan wel weer plekken winnen. Ja, precies. Hij, hij heeft wat tijd verloren. Dus hij zou elke keer een beetje moeten terugpakken. En dat kost hem heel veel kracht. Dus voor Wiggins, die maakt zich daar niet zoveel zorgen om. Maar wij als kijker zien natuurlijk wel een hele mooie strijd. Ik hoop eigenlijk ook nog dat Van uh, meespringt. Maar ik heb het idee dat Evans niet goed is. En dat hij tegen Van Gadder heeft gezegd van uh, blijf bij mij. Gio Lippens, het wordt echt leuk. Weer een demarage uit het peloton. En nu is het de man die zo goed kan dalen. Maar ja, hij kan natuurlijk ook wel klimmen. Vicenzo Nibali, ooit winnaar van de Vuelta. En hij rijdt weg uit dat peloton. En Dan is het spel toch echt op de wagen om maar eens een cliché van de stal te halen. Want op het moment dat Jurgen van der Broek wegrijdt. Een van de mannen die goed staat in het klassement. Hij staat achtste op 4.48. En Nibali die staat vierde op 2.23 van de gele trui. Ja, dan is het toch alarmfase 1, Sebas. Alarmfase 1. Richard. Richie Poort is eraf. Richie Poort is eraf in de groep gele trui. Dus alleen Froome is nog over. Als helpers van uh, helper. Laatste helper van Wiggins. Daar zie ik Nibali in de verte. Gaat hij nu een bochtje om, een flauw bochtje naar rechts. Terwijl wij Adrie van Ouwerlingen passeren. Betekent dat Laurens de ook niet al te ver weg meer moet zijn. Maar ik ben aan het timen wat de voorsprong is van Vincenzo Nibali. Die prachtig aanviel. Helemaal vanuit het laatste wiel kwam. En er zat wel kracht op. Maar de voorsprong is nog niet groot hoor. 15 seconden, Gio. 15 seconden heeft Nibali op het groepje met Bradley Wiggins. 15 seconden voor Nibali waarvan je nu ziet dat hij zijn ritme probeert te vinden. Natuurlijk die demarrage, dat was er eentje met panache. Dat was er eentje waar echt spirit op zat. Maar ja, dan moet je op een gegeven moment wel je ritme zien te vinden. Want anders dan ben je geklopt. En nu kijk ik weer vooraan en zie ik Pierre Roland wegrijden bij Kieselowski. Roland misschien wel op weg naar de etappezege hier. En dan doet hij het weer op. pakt hij weer zo'n geweldige rit in de Alpen om te tonen hoe sterk. Die is vorig jaar Alpen du west En nu dan misschien wel op La In een mooie katdans die Pierre Hollande. En één voordeel. Hij hoeft niet meer naar beneden. Sebas, wat gebeurt erachter? Nicolas Roos moet eraf. De nummer 9 uit het algemeen klassement. Op 5,5 minuut van Bradley Wiggins. Voor hem ligt het tempo te hoog. Het tempo ontwikkeld nu door Christopher Froome. Echt rond de 30 kilometer per uur. Hoor. Nu eventjes in een gedeelte waar het wat vlakker loopt. In die klim van La 4. Coborcebo moet eraf. Kopel moet eraf. Kleunen moet er inmiddels af. En volgens mij zie ik ook Frank Slek in de problemen. Er blijven er nog maar een paar over binnen het wiel van Bradley Wiggins, de gele trui. Die weer dichterbij komt trouwens bij Nibali. En ook inmiddels, Laurestendam hebben we bijgehaald, Gio. Zeker. Het is vooral jammer voor Nibali, want die had nog wel een appeltje te schillen met Bradley Wiggins. Want na die aanval van Nibali gisteren, die aanval in de afdaling van de Grand Colombier, toen uiteindelijk de renners over de streep de aanval van Nibali mislukt. was Toen uh, had hij het nog even aan de stok met uh, Bradley Wiggins. Want die maakte een gebaar. Een beetje een gebaar van, Joh, wat ben jij voor een sukkel dat jij het zo probeert. En Nibali zegt, van, je moet respect tonen. Je moet ook respect tonen voor mensen die proberen aan te vallen. Nibali dus in de aanval, maar ook deze aanval strand in schoonheid. Zes coureurs zijn er nog over in. Zeg maar, de groep gele trui nu. Nibali is uh, teruggepakt met Frank Slek aan het laatste wiel. En van Garderen moet daar af. Ja, dat moet van Garderen zijn die ik daar zie in dat witte shirt terwijl wij Kopel nu inhalen. Hier Laurens Stendam inhalen. Laurens Stendam die een uh, ja, aanvallende en goede rit gereden heeft. Maar tot hier dus tot die klim van uh, Latoussiere En nu wordt gelost. Horner is er inmiddels af. Zubeldia Dia, Kleuden en Kobo Acebo zijn eraf. En zo rijden wij naar voren. naar Van Garderen, die het moeilijk heeft, maar terugkeert in het wiel. Bij Cadel Evans, bij Frank Slek, bij Bradley Wiggins in zijn gele trui, bij Nibali en Christopher Froome. Dat is de locomotief van de Brit, br uh, van de Brit Bradley Wiggins. Maar Jurgen van der Broek, uh, Gio, die is toch in geen veld of wegen meer te bekennen, terwijl ze de laatste 10 kilometer ingaan. Die zit er nog door en we krijgen weer een demarrage En weer is het Nibali. Weer is het Nibali. Die jongen die heeft een leven hart. Wat doet hij dat toch goed? 10 kilometer voordat hij aankomt in Latoussvier. Bij het bord van de 10 kilometer springt hij opnieuw weg uit die groep. En dan moet Vroom toch echt alle zeilen bijzetten om Bradley Wiggins in de buurt te brengen. Weer van Nibali en natuurlijk ook van Van der Broek. Die zei het terecht samen met Pino en Brajkovic. 2 minuten en 4 seconden achter Pierre Hollande. Laten we dat ook niet vergeten. 1 koploper Pierre Hollande. Daarachter Kirienka, Seurissen en Kizelowski. Tijdverschillen niet bekend. Dan op 2 minuten en 13 seconden Van der Broek Pino en Brajkovic. En dan op uh, daarachter weer Nibali. 2 minuten en 18 seconden wordt hier gemeld Evans. Uh, daar wordt Van Garderen gemeld. Uh, daar wordt Slack gemeld. Daar wordt Wiggins en Froome uh, gemeld. Maar ik heb het gevoel dat dat verschil toch wel wat groter is geworden. Maar het gaatje tussen Nibali en Froome die daar in achtervolging zit. Is toch niet groot, Sebas? Nee, dat is niet groot. Hoor. Dat is niet groot. Ik zoek een uh, punt waar ik mijn stopwoords weer in kan drukken. En dat punt dat komt als Nibali een uh, geparkeerde auto passeert In dat uh, hele lichte groene van Liku. Op weg naar de volgende haarspelbord gaat hij linksaf. Daar zie ik trouwens ook Van der Broek rijden inmiddels. En het verschil tussen Nibali en het groepje Wiggins is maar 10 seconden. En ik heb het idee dat Van der Broek op zijn beurt maar een seconde of 10 voor een Nibali zit. Dus het gaat om seconden, het gaat om seconden. Terwijl Nibali bijvoorbeeld op 2'23 staat van die gele trui van Bradley Wiggins. Dus die gele trui komt nog niet in het gevaar. Zeker niet zolang Cadell Evans blijft zitten. En Cadell Evans met het nummer 1. de nummer Twee in, de, de, in het uh, algemeen klassement blijft gewoon voorlopig nog zitten in het wiel van Bradley Wiggins. Ja, je zegt het goed hoor, komt nog niet in gevaar. Want ik denk ineens weer terug aan de Vuelta, de ronde van Spanje van afgelopen jaar. Toen Froome ook zo'n tempo ontwikkelde in de groep van uh, de leider. En uh, daar Wiggins toch ineens brak hoor. En dat kan natuurlijk altijd nog gebeuren. Het is ook een kwestie van, uh, voor Froome om het tempo in ieder geval niet te hoog op te schroeven. Want dan raakt hij zijn kopbank kwijt. Wij weten niet hoe stevig. Bradley Wiggins is. Natuurlijk, in de tijdrit was hij supersterk. Maar blijft hij dit volhouden? Blijft hij deze aanvallen kunnen pareren? Ik kijk daar weer. Ik kijk naar Nibali. Nibali die nu gaat aansluiten zometeen. Tenminste, het is nog een gaatje van een meter of vijftig. Hij ziet daar uh, Thibaut uh, Pinot voor zich rijden. Hij ziet daar Brujkovic voor zich rijden. Hij ziet Van der Broek voor zich rijden. En hij komt dichter en dichterbij. En dat zou mooi zijn als deze vier mannen nou eens kunnen gaan samenwerken. Ja, daar gaat Wiggins is. Bas. Daar gaat Wiggins. Evans gaat mee. Froome moet eraf, denk ik. Wiggins gaat het zelf doen. Wiggins gaat het nu zelf doen in de gele trui. Kedel Evans had het in het snotje. Terwijl hij zat te praten met zijn teamgenoot. Met TJ van Garderen. En hier is het niet meer rustig met publiek. Hier staat gewoon heel veel publiek. Froome heeft moeite om aan te haken. Maar zit er volgens mij nog wel bij. Als ik zo een beetje om die andere motards heen kijk. Ja, Wiggins aan de leiding dan Evans. Dan is het van Garderen. Daar achter zit Frank Sleck. Die kijkt achterom in het gezicht van Vroom. Vroom heeft het heel eventjes moeilijk. Valt weer iets te stil hier. Ja, en Nibali en Van der Broek zijn niet meer te zien. Maar ik hoor, Gio, dat Nibali definitief bij Van der Broek is gekomen. Nibali is zelfs, ja, die is erbij gekomen. En zij rijden nu op 1 minuut en 48 seconden van Pierre Hollande, leider in de wedstrijd. Hè? Vergeet dat niet. Een Fransman aan de leiding, een ploeggenoot van Thomas Verkler, die gisteren al de etappe wint. Het zou toch wat zijn, hoor. Twee achter elkaar. En ik kijk nu naar dat viertal in de achtervolging naar Nibali. Van der Broek, Pino en Brujkovic. En wat een tempo ontwikkelt die Pino dan. Met Van der Broek in het wiel, Nibali erachter. Mooi hoor. Rustig op zijn fiets zitten. En dan Brujkovic in het laatste wiel van deze vier. En nu draaien ze af inderdaad. Ze pakken niet de klim de rechtstreekse weg naar La Maar ze maken nog even een ommetje. Dat zagen we gisteravond ook toen we hier naar boven reden in La En daar dan die achtervolgers. Het is wel weer vroom die ja. tempo maakt. Hij is teruggekomen of ja, hij was er ook niet echt af. Maar hij is teruggekomen aan de kop van het peloton. Trokken sprintje. Op een gedeelte waar de weg even weer ietsje vlakker is. En heeft zich weer gewoon op kop neergezet. Die Froome. Uh, de nummer 3 uit het algemeen klassement. Daarachter zit de leider Wiggins. Die kijkt eens eventjes om. In dat uh, gele tricot. Achter uh, ja, de spillebeen eigenlijk. Die Froome. Hele dunne beentjes. Dan die lange Wiggins. Met die hoge zwarte sokken. Tot net onder zijn knieën zo'n beetje opgetrokken. Dan het rood van cadel Evans. In die typische gebogen stijl. Daar is achter TJ van Garderen. Handen onder in de beugel. In het wit, maar wel degelijk dus een ploeggenoot van Evans. Maar de leider in het jongerenklassement. En dan Frank Slek in het laatste wiel. Met z'n vijven bij elkaar. En nu is het eventjes kijken naar voren. Waar we kijken of we Van der Broek en uh, Nibali kunnen zien. Nee, die kunnen we niet zien. En Evans, uh, Wiggins moet ik zeggen, gaat Vroem weer voorbij. Wiggins nu weer naar de kop van dit groepje. Met Slek erachter. Evans, dan Vroem naar achter. En van de regio. Het is 21 seconden het verschil. Zelfs 24 seconden op dit moment het verschil tussen de groep met Nibali van de Broek, Pino en Braikovic. en de groep met de gele trui Evans vergaderen Slack, Wiggins en Froome. Dat is het duel natuurlijk om het klassement. Maar voorlopig breekt hij niet hoor, die, die Bradley Wiggins. Dat doet hij toch heel uitstekend. Pierre Rolland inmiddels halver, uh, over de helft van de klim van Latouz en Die rijdt nu zelfs al een beetje in een stukje waar de weg een beetje aflakt. Een soort afdalingje. en Daarna moet hij weer verder gaan klimmen. Pierre Hollande aan de leiding. Erachter Kirienka, Seurensen en Kieselowski. Dan dat groepje met Nibali, Van der Broek, Pino en Brujkovic op 1.56. En dan op 2.19 de groep met de gele trui. Dat betekent dat uh, Nibali dan over Froome heen zou gaan in het algemeen klassement. Dus het blijft zoals het nu is. En achter Wiggins en Evers op de derde plaats. terecht komt naar deze koninginrit. Maar ja, dat is geen extreem grote verschuiving. Dat is een uh, relatief kleine verschuiving. En Froome, ja, die is toch... Uh... Maar vooral hier natuurlijk om te werken. Zit nu in het laatste wiel. Terwijl zijn teamgenoot, kopman en leider van deze Tour de France... als we bezig zijn aan de koninginrit van de Alpen. Bradley Wiggins. Het tempo nog altijd opvoert. Weg inderdaad eventjes vlak. De enige heuvel die we nu hebben is een vluchtheuvel. Daar gaan we allemaal overheen. Maar we rijden 40 per uur, Gio. 40 per uur in een slotklim naar La Toussaint. Ja, maar dat heeft toch echt wel te maken met het feit dat die weg inderdaad even afvlakt. Je ziet het ook in het profiel een stukje vlak. Daarna gaat het weer omhoog. Wat Pierre in de middel dat is alweer op een steiler stuk, een stukje tussen de 6 en de 9 procent. Rood in het uh, toerboek. Dat betekent gevaar, dat betekent stijl. Maar Roland heeft toch wel zijn ritme hoor. Geweldig hoe hij dat doet, zo mooi. Vorig jaar toen zette hij ze allemaal te kijken. in de klim naar uh, Alpe du West. Al die grote mannen die daar bij hem zaten. Contador reed hij helemaal de vernieling in toen. En nu doet hij het weer. 2 minuten 16 seconden is zijn voorsprong op de groep met de gele trui. En dat verschil nog steeds tussen Nibali en de groep van de gele trui. 20 seconden. Meer is het niet. Het is uh, niet al te veel, maar het is er wel. En die Vroom komt gewoon nog een keer aan de leiding. Heeft even een halve kilometer, of wat zeg ik, anderhalf, twee kilometer kunnen uitrusten in het laatste wiel. En nu rijdt hij gewoon weer op kop. Wiggins keek even naar hem. Wiggins knikte naar hem. Wiggins riep nog wat. En dan kwam vroem weer. Vroem vroem aan de leiding. Die in Kenia geboren man uit Groot-Brittannië Wiggins in tweede positie. Slek nog altijd in derde positie. Had het eerder vandaag moeilijk op de Madeleine, maar gaat nu toch mee. Daarachter zit Cadel Evans. Nog altijd in die typische stijl. Dat stoempende. En dan TJ van Garderen. Terwijl er nu iemand meeloopt met de Union Jack. Ja, dat is toch de vlag voorlopig van deze Tour de France. Die Britse vlag voor Bradley Wiggins zit daar in tweede positie in het geel. Voorlopig nog steeds op 20 seconden van Van der Broek en Nibali. De mannen die daar ook Kieselowski gaan oppakken. De man die teruggevallen is uit de kopgroep. Thibaut Pino zit daarbij. Brejkovic zit daar nog steeds bij. Hey, en zie ik? Daar heeft Evans problemen, Sebas. Ja, Evans eraf samen met TJ van Garderen. Kadel Evans, de nummer 2 uit het algemeen klassement... kan het verschrikkende tempo, het moordende tempo van Sky niet meer aan. En zijn ploeggenoot en drager van de witte trui, TJ van Garderen, kijkt om. En lijkt te denken, kom nou Cadel, kom nou Cadel, Ga hier niet nog meer tijd verliezen, want je staat al 1'53 achter op die tweede plaats... op Bradley Wiggins, maar het verschil wordt groter en groter. Froome Wiggins en Slack. Rijden weg bij Van Garderen en bij Evans. Gaan nu de hoek om daar. En Evans, oeh, wat heeft hij het moeilijk. Wat staat hij daar toch een beetje geparkeerd. Van Garderen kijkt nog een keertje om. En dat verschil, Geo is nu al tien seconden. En Wiggins en Froome praten. Je ziet Wiggins gewoon roepen tegen Froome. Waarschijnlijk iets van, come on man, go on. Ga door, klim door. Maak tempo, want we gaan die Evans eraf rijden. De winnaar van de Tour van het afgelopen jaar. Die kan dan wel Van Garderen bij zich hebben. Maar die Evans komt echt letterlijk een man met een gigant die voorhamer tegen. Niet zo groot is de klap uh, zoals uh, Floyd Landis... een aantal jaren geleden hierop liep op deze berg. Maar Evans, ja, hij komt er weg tegen. Evans is er definitief af. En ik kijk nog steeds naar Pierre Roland... die nog steeds voorsprong heeft, hoor. Maar het is nog steeds niet gedaan. 36 seconden achter Roland Kirienka. De man van Movistar. Nou, dat duel is ook nog steeds niet beslist, hoor. 36 seconden. Dan op 1'51 de groep met Nibali en Van der Broek. En dan op 1'59 Wiggins and Froome. Oei, inderdaad. Wat heeft Cadel Evans het moeilijk. En Van Garderen het liefste zou hij eventjes een hengel uit willen werpen... zodat hij een touwtje heeft tussen zijn fiets en de fiets van Cadel Evans. En dat hij hem op sleeptouw kan nemen. En nu moet Evans zelfs het wiel van T.J. Van Garderen laten gaan. Er zit een fietslengte tussen. Cadel Evans lijkt te roepen naar T.J. Van Garderen. Hold on, wait, wait, wait, wait for me. Ja, kan ik me voorstellen. Evans die eerder vandaag... Uh, uh, natuurlijk het geil van Bradley Wiggins ging aan. Uh, maar nu die aanval lijkt te moeten bekopen met een enorme klap. Want hij heeft het moeilijk, hij heeft het zwaar. En we zien Bradley Wiggins en Froome en Slack al niet meer rijden. Nu gaan wij hier het hoekje om met Van Garderen die maar blijft kijken naar Cadell Evans in de verte daar. Ja, dit is al meer dan 10 seconden hoor. Dit is echt al 20, 25 seconden het verschil tussen de gele trui van Wiggins en Van Garderen en Cadell Evans. En daar in die achtervolging waar de gele trui zit zijn nu nog maar twee over. Over wat ook Schleck moet lossen. Uh, Braikovic moet lossen. Kieselowski is er natuurlijk al af. Dat betekent dat ze nog met z'n uh, drieën daar zijn. Schleck, Wiggins, nee, uh, met z'n tweeën. Wiggins en uh, Froome in achtervolging op Nibali. Even kijken, wat is het verschil? Nibali 1,48 achterstand op Roland. En de groep met de gele trui 1,52. Nou, die gaan er gewoon weer bij komen. Aanval van Nibali en van de broek wordt gewoon gecounterd. Wat een helden zijn dat toch? Wat doet die Chris Froome? Geweldig werk voor Bradley... Wiggins. En wat toont Wiggins hier? Dat hij een ware leider is in de Tour de France. En zo gaat het toch een heleboel duidelijk worden op deze dag dat iedereen riep, we gaan Wiggins aanvallen. Ja, ze hebben het ook wel geprobeerd. Maar hij count het keer op keer op keer. En hier knokt Cadell Evans om dat tijdverlies maar beperkt te houden. Maar ja, hij staat dus al op 1 minuut en 53 seconden naar die moordende tijdrit van Bradley Wiggins. En daar gaan vele seconden bij komen hoor, als het blijft zoals het nu is. Want dat gezicht van Cadel Evans, dat spreekt boek delen. Wat is hij aan het afzien? Alle fotografen willen nu een foto maken van die knokkende nummer 1 van de Tour van vorig jaar. De Australiër Bradley Wiggins in het wiel van TJ van Garderen. Die witte trui blijft maar kijken, kijken, kijken. Vijf kilometer nog voor Cadel Evans. Dat is een lange leidersweg, Gio. Het is een hele lange leidersweg en de triomftocht van Pierre Hollande daar vooraan, die begint nu toch echt wel vorm aan te nemen, want Kirienka kwam net dichterbij, maar zakt nu weer wat verder weg. Pierre Hollande nu onder het bot door van de laatste vier kilometer. In een mooie stijl hoor, dat moet ik eerlijk zeggen. Hij doet het heel erg goed, maar wat gebeurt daar bij die jachtervolgers? Daar uh, gaat Froome volgens mij uh, in de aanval. Terwijl wij nog eventjes achter uh, Cadell Evans zitten. Maar volgens mij uh, zag ik net het uh, Sky-shirt uh, Sky van Froome in de aanval gaan. Het is inderdaad Froome die daar in de aanval gaat. Nou Gio, dat is brutaal hoor, van die Christopher Froome. Dit is broedermoord. Christopher Froome die Bradley Wiggins gewoon lost. Hij uh, versnelt, ja. Nou maar, laat hij daar in zijn, uh, in zijn oortje. En nou zie je hem omkijken van, oh, wacht eens even. Dit is niet de bedoeling. Christopher Froome, druistig, sprong weg. Misschien dat hij wel dacht, misschien kan ik nog gaan... voordat ik een uh, klim in het placement... dat ik Evans nog even voorbij ga. Maar ja, als je dan je eigen Kopman lost... als je dan Bradley Wiggins lost, dat is niet de bedoeling. Het gaat dus nog steeds, hoor. Ongelooflijk wat daar gebeurt. Sebastian, wat zie jij? Ik zie uh, Cadel Evans, die nog altijd knokt, knokt, knokt... in het wiel van TJ van Garderen. Hier weer even. Heel veel publiek betekent dat wij... Even uh, moeten wachten totdat we er voorbij kunnen. Nu gaan we proberen om voorbij Cadel Evans en uh, TJ van Garderen te komen. Dat is ons inmiddels uh, gelukt. Evans en van Garderen. Ja, met alle respect voor de toerwinnaar van vorig jaar. Het klinkt hard voor hem, maar we laten hem, van Garderen en Kieselowski die daarbij is gekomen, laten we maar even voor wat het is. Hier komen we Frank Slek tegen en daarvoor Gio. Daar moet dan Wiggins rijden en die Dexelse ploeggenoot van hem. Ja, en Vroom doet toch iets wat, uh, denk ik, uh, Grote problemen gaat opleveren bij uh, Wiggins. Want uh, Wiggins moet gewoon lossen uit de groep met uh, Nibali dus. Van de Broek, Pino, Bruikovic, Kizalovski. Dat uh, betekent dat Froome uh, zijn eigen kopman de vernieling in dreigt te rijden. Terwijl ik nu kijk naar het gezicht van Pierre Hollande. Nog 3,5 kilometer. Ik snap het, de Fransen hebben aandacht voor hun held. Het is een held. Het is misschien wel een toekomstige toerwinnaar. Het werd vorig jaar al geroepen door Bernard Rinault, Vijfvoudig toerwinnaar. En uh, nu krijg, zie ik dat Kiriyenka uh, per ongeluk wel een ...klap voor zijn kop krijgt van een van de toeschouwers aan de kant... ...die daar een beetje stond te zwaaien. Kirienka, die heeft Surgesse in het wiel. Roland rijdt daar op kop. Op 1 minuut en 3 seconden gevolgd door Kirienka en Surgesse. Die gaan er niet meer bij komen hoor. Roland gaat de etappe winnen. Maar ik zou zo graag willen zien wat erachter gebeurt. Daar zijn ze met z'n vieren weer bij elkaar. Van de Broek zit daar met Froome, met Bradley Wiggins. Terwijl ik nu hoor dat Cadel Evans al op 2 minuten en 15 seconden volgt... ...van de koplopers... Dus dat betekent dat Cadell Evans zo al een halve minuut zo'n beetje... achter het groepje rijdt met Froome, met Bradley Wiggins, met Vincenzo Nibali. En, uh, uh, even kijken, dan vergeet er eventjes. Uh, Eentje van de Broek natuurlijk. Jurgen van den Broek zit daar ook nog steeds bij. Wij gaan Brejkovic voorbij die dat groepje moet, heeft moeten laten gaan. En nu zitten we dan tussen die Haag van het Publiek weer... achter dat groepje waar Froome nu weer aan de leiding gaat. Daarachter zit Bradley Wiggins. De orde lijkt hersteld. Nibali daar weer achter. En... En dan Jurgen van den Broek. De vier uh, grote namen. Tenminste hierachter. Grote klassementsrenners namen Gio. Van deze etappe naar Latoussvier. Maar de grootste naam rijdt natuurlijk vooraan. Ja de grootste naam rijdt uh, vooraan Pierre Rolland. Ja is gewoon de grootste naam van vandaag. De man die de etappe gaat winnen. Eén minuut is het verschil met Kirienka en Seurussen. Het is trouwens... Uh... Pinot die gedemarreerd is uit dat groepje met de gele truidrager. Die, pro die profiteerde toch gewoon van uh, het misverstand van de onrust in dat achtervolgende groepje. Omdat Froome zijn eigen kopman losreed. Nu is inderdaad de orde weer hersteld en zien we Froome weer braaf op kop rijden. Wat zullen ze gescholden hebben via de radio in de richting van de man die in Kenia geboren is. En gewoon voor Engeland uitkomt en moet knechten voor zijn kopman. Ik denk dat ze wel even op een hele nette manier hebben gezegd. Hey man, what a, Nou ja, peep are you doing. Nou, hij zit dan weer gewoon in dat eerste wiel voor Wiggins, Nibali en Van der Broek. Ze komen ook langzaam maar zeker weer terug bij Thibaut Pinot op een gedeelte van de weg waar het weer wat vlakker loopt. Allemaal jonge kinderen aan het meerennen zijn. Moeders, hou uw kind toch aan de kant. moedigzaam door te klappen. Maar dat meerennen, soms hou je je hard vast. Heel veel campers hier op weg naar de top. Op weg naar Latou Er wordt weer even gesproken tussen Wiggins en Froome als ze de laatste drie kilometer ingaan. Ik ben heel Benieuwd, Guillaume, wat daar werd gezegd? Nou, daar ben ik ook heel benieuwd, hoor. Ik denk niet dat Wiggins erg blij is met uh, zijn uh, superknecht. Want het werd al van tevoren gezegd: Froome zou misschien wel eens beter bergop kunnen rijden dan Wiggins. Nou, hij toonde het even aan. En eigenlijk toont hij nu voor de verzamelde concurrentie aan dat Wiggins kwetsbaar is. Waarom, oh, waarom, waarom is het niet gelukt? Waarom hebben ze hem niet kunnen lossen, Bradley Wiggins? Ik zie nu dat Thibaut Pinault wordt uh, ingelopen door Froome. Wiggins daar in het wiel, dan in Nibali, dan Van de Broek. En nu kijk ik weer naar Cadel. Evans. Ja, waar zit die? Die zit ja, bijna twee minuten achter uh, Froome en uh, Wiggins. Die verlies kostbare tijd. Die valt gewoon weg uit de top van het klassement. Froome krimpt in elk geval op naar de tweede plek. Achter, uh, achter uh, Bradley Wiggins in elk geval. Maar vooraan nog steeds Roland, Kirienka en Seurensen. Dan Dan Van der Broek, Brujkovic en Kizalovski. En dan de rest. Nibali, Nibali gaat natuurlijk ook klimmen in het klassement. Gaat ook in de top drie terechtkomen. Van der Broek gaat klimmen in het klassement. En zo zijn Cadel Evans. En natuurlijk niet te vergeten Dennis Menshoff, die toch ook vijfde stond voorafgaat in deze etappe. De uh, grote uh, verliezers van vandaag. Want mensen hoeven zich in geen veld of te herkennen. Terwijl hij, oefrom Bijna tegen de motor op van een uh, fotograaf. Terwijl die weg daar weer een beetje naar beneden ging. Nou, nou, nou, nou, nou. Dat ging net goed hoor. Een beetje zo'n zo kom naar beneden. En ik heb het idee dat ze toch dichterbij komen bij uh, Roland. Want wij zien Kirienka, Gio, ook al leiden. Vroom. Wat een tempo! Wat een tempo ontwikkelt deze man. Voem, die rijdt hard daar op kop. Ik heb nog steeds uh, Roland in het vizier. Die bezig is aan de laatste 1,8 kilometer. Bezig dus is aan zijn triomftocht. En 59 seconden is het verschil met uh, Chris Anker Seurensen. Het kan toch niet meer misgaan voor die Pierre Roland. Kirienka zakt helemaal door het ijs. Die kan het niet meer volhouden. Want die wordt nu ingelopen door de groep waar jij achter zit. Met uh, Voem dus, met uh, Nivali, natuurlijk met Bradley Wiggins, met Jurgen van der Broek en met uh, Thibaut Pinot. Zij laten Vasily Kirienka laten ze gelijk uh, ja, staan. Echt staan uh, voor wat het is. De witrus kan natuurlijk niet meer mee. Vroom. Nog altijd in een uh, enorme moordentempo. De, zo rond deze klok van 6 uur. We hebben het nieuws natuurlijk eventjes naar uh, achteren uh, geschoven. Wat we willen meemaken. Hoe dit gaat aflopen. 1 minuut Gio. 1 minuut is het verschil tussen de koploper en het groepje met de gele trui. De laatste 2 kilometer voor hun. Ja, en Volgens de officiële gegevens is het het verschil tussen Wiggins, Froome en dat groepje Nibali. En Evans is toch ook nog niet meer dan één minuut hoor. Dus de klap voor Evans lijkt al. Nou ja, het, is, het valt niet mee hoor, een minuut. Maar het wordt niet groter. Hij heeft zijn ritme hervonden. Eenzelfde ritme dat in ieder geval Pierre Rolland ontwikkelt. Nou, nou, nou. Wat gaat hij hier een geweldige dag tegemoet. Wat gaat hij een geweldige avond tegemoet. Hij gaat hier de etappe winnen op Latou Swier. Hij is een held in Frankrijk. Ferclare was het gisteren al. Ferclare de man in de bolletjes trui gisteren. Nou, dat gaat Roland vandaag niet lukken. Want die bolletjes -trui die is voor Kessiakov. Laatste kilometer voor Roland. Wat gaat het hard? Wat gaat het hard hier? Zeg achter uh, Froome, Wiggins, Nibali van der Broek en Pinot. Tegen de 40 per uur. En ja, nou loopt de weg hier ook niet zo heel superstel omhoog. Maar je moet het maar kunnen na de moordende rit van bijna 148 kilometer. Door uh, die uh, Alpenkoolheens. Over de Madeleine, over de Croix de fer. Met aankomst hier op Latouz Wat een gast is die Christopher Froome, Wiggins in Daarachter. Dan die die kan niks meer.